Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Max Verstappen heeft in Las Vegas het wereldkampioenschap in de Formule 1 gewonnen. Het is de vierde wereldtitel uit zijn carrière. Verstappen moest voorkomen dat Lando Norris minimaal drie punten op hem zou inlopen. En dat lukte. Verstappen eindigde de race als vijfde en Norris als zesde. Alleen bij de start was het even spannend, maar het lukte Verstappen om een aanval van Norris af te slaan. George Russell won de race. Hij eindigde voor Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Charles Leclerc. De Amerikaanse president Biden prijst het akkoord dat na lang onderhandelen is bereikt op de klimaattop in Azerbeidzjan Hij noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Er klinkt ook kritiek op het akkoord. Onder meer de delegatie uit India vindt het bedrag voor klimaatsteun voor arme landen te laag. Afgesproken is dat rijke landen vanaf 2035 jaarlijks 300 miljard dollar aan klimaatsteun geven aan arme landen. Maar volgens India zal dat de klimaatproblemen niet oplossen. In de Jordaanse hoofdstad Amman heeft de politie een man doodgeschoten die op een politiepatrouille schoot. Drie agenten raakten daarbij gewond. De schietpartij was in de buurt van de Israëlische ambassade. Mensen die in de omgeving wonen werden opgeroepen om tijdelijk binnen te blijven. Over een motief is nog niets bekend. Alle beoogde ministers van Donald Trump zijn bekend. De aankomend president van de VS heeft Brooke Rollins genomineerd voor de functie van minister van Landbouw. Rollins groeide op op een boerderij en is al jarenlang een van de belangrijkste bondgenoten van Trump. Tijdens hun eerste ambtsperiode werkte ze ook al in het Witte Huis. Rollins en de andere beoogde ministers van Trump moeten nog wel door de Senaat worden goedgekeurd. De eerdere nominaties in Trumps kabinet veroorzaakten verontwaardiging, onder meer vanwege schandalen en een gebrek aan ervaring. Het weer op de meeste plaatsen droog met wolkenvelden en af en toe zon. Er staat een stevige zuidenwind en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen en dan wordt het rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het komen nu weer een hoop mooie, oud stralige muziek. Het is vandaag weer een dag om lekker thuis te blijven. Alhoewel, de temperaturen stijgen weer. Afgelopen week was het behoorlijk koud. Dit weekend hadden ze 16 graden voorspeld. Dus, uh, maar trouwens gisteren ook 16 graden. Ik vond het vies koud. Regen, sneeuw hebben we alweer gehad. Dus uh, een hagel. Gelukkig is het niet blijven liggen, maar de temperaturen waren behoorlijk koud. hem Zandvoort, muziek. De komende paar stukjes zijn allemaal van Jolie Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muscher... Hij was geboren in Amsterdam op 7 februari 1924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 En kan ze niet vergeten, er is die zonne met een hele mooie plaat, dacht ik zo. De Wester Toren, luistert u maar. Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er en gespeeld. I'm Love Geen in zo'n brand. De van de leer, ze zijn nog niet versleten, daar gaat ie nog een keer. Wie het of ik? De heeft er steeds op één? De bruine kop gedaan alle pruimen. Ligt er te schuimen? Wie heeft er steeds op één? De bruine kop gedaan iedere pruim. Ligt in je schuim? Ik heb het gebroed, maar dat is ongezond. Je krijgt de schaam. Wie het er steeds op ging, de bruine achterdaad, iedere bruine ligt in de zwaar. De moeder, die vertelt het jouw gered Wanneer je vader zo'n nick had, was hij blij Want dan bleef ze vooral langer in de glij Wanneer de armen en de rijken In hart is, aan de arm is Dan zijn we allemaal zo blij het vader tot. Zien we zeven beeld in de havenrot Dan gaan we aan Delen, dan is het weest voor groot en klein. Want in september moet je vol een meisje in onze Amsterdamse te zijn. Als de Jordaan, ik zou het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 Zie je de jongens in de meren dansen gaan Als wij ons in de Jordaan Waar de bloemen voor de ramen staan En dansen dan humor loopt voor haar Zolang de leven in de brein Hij staat er als een trouwenbassin. En het trouwenbassin.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 En nu Johnny Jordaan met de parel van de Jordaan. Nou, het was verschrikkelijk ontroerend. Ik ken het me nog als de dag van gisteren herinneren, maar als ik me zie. en dan heb je niet.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 Some stars Zoveel ik en de ander, zo zijn de Jordanezen. Ze leven met je mee bij ons. in the brain for the star. Trek in zo'n Franse vernoot, dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die deze aqua aquavit, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, of Engels gin, een piketanisie, een zie. een zie, dat gaat er altijd niet.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 ik heb geen drink in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Duitse aquafiet. Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, of een Een pieke tansie. een pieke tansie. Een pieke tannesie, dat gaat er altijd in. Een pieke tansie. Een Een piketanissie mag je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van mijn cadeau En op die duizend aquafie Die drink ik van mijn leven niet In plaats van open je zien. Een piketanissie Een zie, Een zie. dat gaat er altijd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 Is weer in zet Zeet in plaats van melk de je neef op Westgejat. in plaats van melk de je neef op De poes van de Loes, die loopt te draaien, die loopt te zwaaien. De poes van de Loes, die loopt te laaien, niet voor de poes. werd aangehouden, miau, miau, miau. Ze kon de stuur niet houden, miau, miau, miau. En agent, zij weet u dat. Sinds ik hier geheven ben, heb ik nooit zo'n kat gehad. Sinds ik hier geheven ben, heb ik nooit zo'n kat kan er niet veel schelen, want ze zit op haar gemak. Dat kan er niet veel schelen, want ze zit op haar gemak. De poes van Tante Loes, die loopt te draaien, die loopt te zwaaien. De poes van Tante Loes, die loopt te laaien, die We're oh. oh. oh.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 I'm <laughs> a Ik ben...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 Gaan. En is gezellig op het asfalt in de staart. En bij het lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, die verschaan. Zo waar,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 Doe zijn de blinden voor het raam van baan. Dan gaan we kijken maar het sprookje is daar. Zo arm, zo arm, en ik naar alle kant als kinderen, zo blij omdat het licht weer brand. Als op het licht.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 Deze dag haar stem was als een lente lacht Van alle meisjes die ik zag was geen zo lief als zij met haar wipneus en een kerse mond, met haar wipneus en een kerse mond en wangen als twee appeltjes rond.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 En dat was het orkest zonder Naam met wipneus en kersemond. En tot mijn verbazing zie ik dat het alweer bijna tijd is om afscheid van u te nemen. Zometeen CFM uh, Jazz. En uh, ja, vandaag een paar plaatjes met Lies, uh, die best wel lang duren. Ik was, we zouden zelfs een plaat uh, van uh, Johnny Jordaan van bijna pak een beetje negen minuten lang voor u daarvan genieten. Dus ja, en dan gaat de tijd ook heel snel voorbij.